Laat ons deze godsdienstoefening aanvangen door met elkaar te zingen. Psalm 119, vers 84. Psalm 119, vers 84. Mijn ziel bewaart uw getuigenis. Dat heb ik lief. Ook doe ik uw bevelen. Uw woord kan mij. Of schoon ik alles mis. Door zijn smaak en hart en zinnen strelen.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 Nu zal worden voorgelezen, gedeeld uit Gods woord, dat u kunt vinden opgetekend in het eerste boek van Samuel, het 26ste hoofdstuk, de versen 14 tot het einde. 1 Samuel 26, vers 14 tot het einde. En David riep tot het volk en tot Abner de zoon van Ner, zeggende, Zult gij niet antwoorden, Abner? Toen antwoordde Abner en zeide, Wie zijt gij die tot een koning roept? Toen zeide David tot Abner, Zijt gij niet een man? En wie is u gelijk in Israël? Waarom dan hebt gij over uw heer de koning Geen wacht gehouden? Want er is een van het volk gekomen om de koning uw heer te verderven. Deze zaak die gij gedaan hebt is niet goed. Zo waarachtig als de heer leeft, gij lieden zijt kinderen des doods. Gij die over uw heer, den gezalfde des heeren, geen wacht gehouden hebt. En nu, zie waar de spies des konings is en de waterfles die aan zijn hoofdeinde was. Zal nu kende de stem van David en zeide, is dit uw stem, mijn zoon David? David zeide, het is mijn stem, mijn heer koning. Hij zeide verder, waarom vervolgt mijn heer zijn knecht al zo achterna? Want wat heb ik gedaan en wat kwaad is er in mijn hand? En nu, mijn heer de koning, horen toch naar de woorden zijn knechts. Indien de Heere u tegen mij aanport, laat hem het spijsoffer rieken. Maar indien het mensen kinderen zijn, zo zijn zij vervloekt voor het aangezicht des Heeren. Dewijl zij mij heden verstoten, dat ik niet mag vastgehecht blijven in het erfdeel des Heeren, zeggende: ga heen, dien andere goden. En nu, mijn bloed vallen niet op de aarde van voor het aangezicht des Heeren. Want de koning is van Israël, is uitgegaan om een enige vloot te zoeken, gelijk als men een veldhoen op de bergen najaagt. Toen zeide de ik heb gezondigd. Keer weder, mijn zoon David, want ik zal u geen kwaad meer doen, voordat mijn ziel deze dag dierbaar in uw ogen geweest is. Zie, ik heb dwaaselijk gedaan en ik heb zeer grotelijks gedwaald, toen antwoordde David en zeide, zie, de spies des konings, zo laat een van de jongelingen overkomen en halen ze. De heren dan vergelden een gelijk zijn gerechtigheid en zijn getrouwheid, want de heren had u heden in mijn hand gegeven, maar ik heb mijn hand niet willen uitsteken aan de gezalfde des heren. En zie, gelijk als te de deze dagen uw ziel in mijn ogen is groot geacht geweest, Alzo zij mijn ziel in de ogen des Heeren groot geacht en hij verlosse mij uit alle nood. Toen zeide Saul tot David: gezegend zijt gij mijn zoon David, gij zult het jaar gewisselijk doen en gij zult ook gewisselijk de overhand hebben. Toen ging David op zijn weg en Saul keerde weder naar zijn plaats. Tot zover.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 Genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God, den Vader en Christus Jezus, den Heer, door den Heilige Geest. Amen. Zoeken wij het aangezicht. De Heere we zijn op de voetbank van uw voeten. U hebt nog geen volleinding gemaakt zoals met zoveel en zo ook vandaag de rooklager door de straat ging. We hebben niet alleen een oude vader naar de groeven gebracht, maar opnieuw is een ander gezin Trokken en met ons levend die plotseling ongedacht hun vader zagen ontvallen voorwaar onze tijden ze zijn in uw hand maar toch is de dood als een dief die de vensters binnenkomt In te midden van die rouw en gemis ...brengt u ons toch vanavond in onderscheiding... ...met de zoveelen onder de prediking van het woord... ...en u laat de adem van uw getuigenis nog over ons uitgaan... ...kon het zijn onder de douw van uw heilige geest... ...ons verlenen de diepe besef van uw hoogheid... ...van uw onkreukbare rechtvaardigheid van uw onbevattelijke barmhartigheid en verdraagzaamheid en van onze totale nietswaardigheid. De diepte van de val en zijn vruchten, ze zijn verschrikkelijke keren. Want we zijn de mensenmode toegevallen van de beginnen. Maar toch de uitleving daarvan doet ons nog niet inleven wat we zijn. En daarom is het zo'n goddelijke genade daad om dat te doen in leven. En wanneer de mens inleeft wat hij is, dan wordt het wonder van uw goddelijke verdraagzaamheid elke dag maar groter wonder. En als we dan boven dit alles nog mogen verkeren onder uw woord, als ze door uw gewilde geopenbaarde en verklaarde middel dat heenwijst naar hem. Waarvan uw woord ons leed en het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn eerlijkheid en schoot de heerlijkheid als dat enige geboren van de vader. Vol van genade en waarheid. Het is uw heerlijkheid om vele kinderen tot heerlijkheid te leiden, de overste leidsman van hun zaligheid door lijden te heiligen. Opdat in die enige gerechtigheid de grond van ons leven werden verklaard en aangewezen en benodigd en we gefondeerd zouden worden op dat enige fundament der apostelen en profeten. Om geleden verklaard en bemoedigd door het woord te mogen weten. Nu heb ik het zelf uit zijn mond gehoord. En als sterveling zou me schenden. U zegt dat het woord het bad daar wijst. En dat verklaard heer het middel waardoor u werkt. En waardoor u uw naam verheerlijkt en uw gemeente uitbreidt, en wilt u dan ook dit uur dat betonen? Wanneer we normaal verwaardigd worden een blik te slaan in het leven van Hem, die u zelf, o eeuwige enige, noemde de man naar uw hart. De liefelijk in de psalmen de man die hoog opgericht werd. Opdat het u ook behagen moge. Inzicht te geven in die leidingen die u kwam te houden met hem die u vanachter de schaapskudde riep. Om het te stellen tot een vorst en gebieder alleen die weg. Die daartoe leidde heeft hij niet geweten toen de zalfolie op hem droop. En het getuigenis van Samuel werd gehoord in de tenten van Isaï. deze is het. Die heb ik verkoren, zal hem tot een koning over Israël. En die weg heeft hij wel moeten gaan, als een exempel van Hem die die weg gegaan is, Heerig, om uw gemeente te leren dat er geen triumf is zonder strijd, geen overwinning dan in de weg van lijden, geen genade dan in de weg van omkomen. Er geen behouden is dan in de weg van de verlorenheid. Om ook om deze wijze te leren dit werk is door God zal vermogen. de dus zeer hand alleen geschiet. Zou u ons inzage willen geven in die verborgenheden. Die uw eeuwige geest opteken in de kanon der schriften waarvan u zelf een beloofde ge hebt de salving der heiligen en weet alle dingen, en hebt niet van oorde dat een ander u leert. Laat dit uur in uw lieve zegen en gunst voor velen het uur van uw welbehagen zijn. O, dat u God bent en u verklaart God te wezen, en in de aanschouwing van de heerlijkheid van uw beeld. We zouden weten wat het betekent om tegen God te hebben gezondigd. Om in het hartelijk kloppen op onze heup de beleidenis van een Ephraim te kennen nadat ik bekeerd ben. En heb ik berouw gehad. Voor die tijd wist hij niet wat het was. En zou het ook nooit geleerd hebben. En toen zijn inderdaad die uitgangen geboren worden. Heere, bekeer me. Dan zal ik bekeerd zijn. Uw erfdeel mocht u onderwijzen, u weet wat ze legeren, ze weten soms zelf niet, Heer. U weet wat ze nodig hebben, ook als er soms geen behoefte is. U weet ook wat u nodig is om plaats te maken voor uw gezegende bediening opdat het lam geslacht van voor de grondlegging der wereld werden benodigd en in de reinigende kracht van het bloed werden verstaan, was me geheel, dan zal ik kwetter wezen. U beeld gelijkvormig te zijn. Wil u dat maar leren, o God, zoals we ook vanavond een weinig mogen inblikken in de voetstappen van hem. die in die woestijn zef voor het aangezicht van Saul beleed dat hij uw God was. U, de eeuwige, de drieënige. ...en wie ze sterkte was in de strijd. Mogen u gedenken dat wat met ons niet vergaderen kan... ...u weet wie het zijn, er zijn vele zieke heren. Want er zijn ook vele kranken die dat nooit ingeleefd hebben... ...die dodelijke zondekwal, En we leven maar rustig verder alsof er geen balse Megidiad is, maar wat... Wetterachtig bleef mocht u opzoeken. Ook in de broeders kerkenraad. Die men ons niet zijn kan. U mocht hem thuis in zegen bereiden. Zijn hart vervroolijken en in de wegen uw gaat. En schoot wat met rouw is bezet. Troost de weduwen. Sterkt de weduwen. En wees de weduw naar een goed nabij. Vervul de harten van ouders die kinderen verloren. Met heilzaam onderworpenheid aan u die uw eigen zoon niet spaarde. Bewaar vermeden uw kerk. Verstoor satans rek. Laat de midden van het remoer daar volken en de openbaring van de mens der zonde. Ons weten dat het goed is. Gans Sion was verheugd. juich. O heren van vreugde, mijn Judas dochters scharen, wanneer die blijde mare van het oordeel wordt gehoord. Sterk het getal uw knechten. En ze die voor uw rekening staan, als het gevoelen. En geef uw knecht vanavond die eenvoudigheid, die de bediening siert, de moedigheid... die de bediening vruchtbaar maakt en het getuigenis. Opdat uw gemeenten werden gebouwd. Leid hem in de waarheid. Om Jezus wel. Amen. We zingen. 68. Versen 4 en 11. Ik noem u. Psalm 68. O God. Toen gij mijn majesteit uw Israël hebt uitgeleid en op uw heil doen hopen, toen gij spaar als woeste grond hun voortoog schokte daar in tront, de hoge hemelen dropen, de bergen rezen zelfs omhoog, men zag dit sine van Israëls koning beven. Een milde regen zond hier op uw bezwijkend erfenis neer, om sterk aan haar te geven, en gewis hoe hoog de nood mag gaan we noemen, de versen 4 en 11 van 68. Dat wij we zingen, is gecollecteerd. Mm. Liefden, wat denkt u van Gods weg? Wat denkt u van Gods weg? Weet je wat de dichter daarvan zegt? Uw weg is in de zee, en uw pad is door grote waters. En uw voetstappen, die worden niet gekend. En daarmee heeft de Heere de weg getekend, die door alle tijden en alle eeuwen zijn gemeente gaan zal, moet, soms, mag. Uw weg is in de zee en uw pad grote waters. Dat zijn wegen die we niet berekenen kunnen. Die kloppen niet met onze gedachtenwereld. Dat is in de natuur zo. Daar kunt u elk leven vanavond naast leggen. Is u weggegaan, ik bedoel, in het natuurlijke leven, zoals u dit had voorgesteld? Is het niet zo heel anders gegaan dan u meende in uw verkering, uw huwelijk, uw gezin, uw kinderen, uw ambt? Gods weg is in de zee. En zijn een pad door grote waters, maar zeker. Maar zeker in de genade leidingen die de Heere met zijn gemeente had. Ook daarin is de weg door de zee. Dat betekent dat je van de ene wal naar de andere moet. En dat er momenten kunnen zijn in je leven dat je midden in de wateren bent en dat je terug ziet dat je geen kant kan bekijken. En dat je vooruit ziet ook niet ziet. Dat betekent verdrinken, dat betekent omkomen. Dat is beleving van uw weg is in de zee en uw pad door grote waters. Alleen, alleen vergist u niet. Hier zegt de dichting niet mijn weg is in de zee en mijn pad, hij zegt Heer, door u uitgedacht. Door u gewild en door u gegaan. Het is de weg die hij gaan moest. Die voor het oog van zijn jongeren getuigde zal ik de drinkbeker niet drinken die mij de vader gegeven heeft. Die tot zijn jongeren getuigde zal oplaat ons van hier gaan. En dan word ik geperst tot ik dit alles volbracht heb. Het is in wezen alleen maar voetstappen drukken. Moet je ogen voor open zijn anders zie je het niet. Over die wegen willen we vanavond denken. In volgorde of in orde, zeg het maar. Van de Bijbellezing over Davids zijn we gekomen, 26e hoofdstuk. En daar wil ik met u gaan overdenken de vraag, de versen 17. Zijn we vorige keer gebleven tot het einde, denk ik? Kijk hoe ver we komen. 1 Samuel 26, daarvan het laatste gedeelte van dit hoofdstuk. En ik heb er opnieuw weer boven geplaatst. David in de woestijn van Zif, voor de derde maal dat we in die woestijn zitten. En dan heb ik vier korte gedachten. In de eerste plaats David wijst Saul op zijn schoolbrief. In de tweede plaats Saul betracht aan David zijn schoot. In de derde plaats David wijst zou op Gods bewaring en zo wijst David op Gods zeeën. Probeer maar te volgen, David in de woestijn. zijn zicht voor de derde maal, gaan we daarover denken. En David wijst zou op zijn schuld, zoals u dat vindt in de 17e tot de 20e vers. Als hij zegt, is dat uw stem in zo'n David? En u zegt, waarom vervolgt mijn heer zijn knecht? Wat heb ik gedaan? Wat kwaad is er in mijn hand? Dan Saul betuigd en David zijn schuld. Toen zei de Saul, ik heb gezondigd. Keer weer, mijn zoon David, ik zal u geen kwaad meer doen. Dan David wij zal op Gods bewaring. Toen antwoordde David, de Heer dan vergelden. een ikgelijk zijn gerechtigheid. En als Sauls laatste woorden, toen zei Saul tot David. Gezegend zijt gij mijn zoon, David. Voor de derde maal wil ik met u de weg gaan die de man naar God zat ging. Namelijk hij is in de woestijn van Zif. En in de voorgaande gedachten over dat verblijf hebben we u geprobeerd duidelijk te maken wat die woestijn Zif was, waar dat die was, welke partijen dat er waren... Saul met zijn 3000 elite soldaten en David met 600 vluchtelingen. Maar ook wij zijn door de goddelijke bewaring en de ontmoeting van David in de tent van Saul troven of meenemen van de spies en van de waterfles. En we zijn de vorige week, vorige keer geëindigd. Met het woord van David aan Abner, waarin hij hem aanroept en zegt, Abner, Abner, en hem gewezen heeft op zijn falen. Herinner u dat nog? Daar zijn we eigenlijk toen mee gestopt en we hebben gezegd, dan komen we op terug. En toen hebben we het laatst geprobeerd u duidelijk te maken dat David hier tot Abner, de zoon van Ner, neef van Saul, de krijgsoverste van Israël, gezegd, heeft: man, je hebt gefaald. Met de hoop dat u dat meegenomen hebt naar huis en voor de nemel gezegd hebt, zere, zo windje ben ik er nou ook. Ik heb overal in gefaald, misgeweest, verkeerd gedaan, en kon het wezen met de geestelijke doorleving ervan. Zoals Paulus dat in Romeinen 7 beleefde. Die man had overal in gefaald. Goede dat ik wil doe ik niet. Kwaade dat ik niet wil dat doe ik. Ik vind de wet in mijn leden. Die strijd tegen de wet van mijn gemoed. En die me gevangen neemt onder de wet van de zonde. En dan beleidheid hij het voor heel de wereld. Ik heb gefaald. Ik ellendig mens... Wie zal mij verlossen? Uit dat lichaam, dat zonde. Ja, ja, in de weg van bekering moet je geen grote mensen hoor nee, nee. In de weg van de warachtige bekering brengt de Heer zijn kerk op die plaats. Weet je, op deze zal ik zien, op de arme verslagen van geest. En die voor zijn woord bij. je dat je niet maken kan, die werken kan, dat je van God krijgt. Als een gunst, dat heeft de Heer beloofd. zal het midden van u doen overblijven en een ellendig en een arm volk. En dat zal op de naam de zere maar goed naar mijn onderwijs. Want dat roepen aan Israël en Abner, dat heeft Saul in zijn tent doen ontwaken. En hij hoort uit de verte stem en heeft dat geroep gehoord, Abner, Abner. En dan staat er in het onderwijs van vanavond... En Saul, u kende de stem van David, hij is wakker geworden. Dat is een wonder dat hij nog wakker mocht worden. Want de dood was er heel dichtbij geweest. En ook voor hem geldt dat, dat er maar één schreden is tussen mij en de dood. Gods bewarende goedheid en wanneer hij opstaat, komt hij aan de weet dat zijn spies die aan de zijde van zijn hoofd stond weg is. In zijn waterfles is ook weg. En dat wapen wat hij meegenomen heeft met een zeker doel, enkele malen heeft hij gegooid naar David en dat was mis. Maar dan had hij het vaste voornemen, die spies die zo naar raak zijn. En hij wist niet dat even later Joab bij hem gestaan heeft. Met een gezicht op diezelfde spies en tegen David gezegd heeft: mag hem pakken. En ik klaar maar één keer, joh. Eén keer de avond is het afgelopen. Hij is spies kwijt. Hij is God kwijt, maar dat beleeft hij niet. Hij is een waterfles kwijt, maar hij heeft geen dorst naar de levende God. Er kan er toch veel gebeuren in een mensenleven dat de mens nergens brengt. En als hij wakker wordt, dan gaat hij buiten de tent en hij hoort uit de verte de stem van David. Ik heb u de vorige keer gezegd. U vindt in een klein stukje dat in de 26e hoofdstuk onze aandacht vraagt: Tot driemaal toe. Mijn zoon David. Ja, mijn. Wat kan een mens onder de omstandigheden mild worden? En wat kan die zoon met een gezicht op de ernst van het leven? Een beetje bruikbaar zijn. Mijn zoon David. En u weet best dat hij David wel eens anders benoemd heeft. Hij heeft hem zelfs een rebel genoemd. Hij heeft hem zelfs genoemd, minachtig de zoon van Izi. En dan is het antwoord van David, ja hier ben ik. En dan zijn we bij het verband denk ik, zoals vorige keer gebleven ben. En dan gaat David wat zeggen en ik heb u dat door mijn eerste gedachte willen omschrijven met de aanwijzing, De aanwijzen. En mensen, nog is een zekere waarheid, dat als God genade verheerlijkt, dat hij niet begint om je te zeggen dat je naar de hemel gaat, maar dat je vanwege de zonde een verloren man bent. Als de Heer met de in begint... ...gaat hij niet zeggen dat je een bevoorrecht schepsel bent. Een gelukkig mens. Ik geloof het toch niet? Maar gaat de Heer je zeggen dat je een ongelukkig mens bent. Een verloren mens omdat je God kwijt bent. En als David hier de schoot gaat tonen... ...dan is dat niet uit bitterheid dan is dat niet met een gevoel van, nu zal ik je het eens zeggen. Want dat zal uit de wortel van boosheid en uit de wortel van zelfhandhaving opkomen. Maar om eens duidelijk te maken waar Saul mee bezig is. Waar is Saul mee bezig? Om tegen God te vechten. Waar is een mens mee bezig van natuur? Tegen God vechten. Saul mee bezig om zijn eigen kroon veilig te stellen. Er is dus een mens mee bezig om zijn eigen kroon te houden te houden. En nu gaat een man naar Gods hart. En deze situatie omringd door 3000 vijanden. Maar veilig in God. Die voor zijn zijn meer dan tegen. Aanspreken. Was uit de mond van Saul. Mijn zoon David. Nee nee nee nee David zeg niet mijn vader hij heeft in de loop van de tijd dat hij mij zo omgegaan heeft al zoveel onderwijs van den hemel gekregen dat hij in heilige voorzichtigheid doorleeft, niet alleen oprecht te zijn als de duiven maar ook voorzichtig te zijn als de slangen en hij gaat dan zo aanspreken luistert u maar waarom Waarom? Waaroms? Die zijn er nogal veel in ons leven. Of heb je ze niet? Maar hier het waarom. Om Saul te wijzen. Waar hij eigenlijk mee bezig is. Waarom vervolgt mijn heer zijn knecht zo achterna. Wat heb ik gedaan. En wat ik kwaad is er nu toch in mijn hals. Ja. Wat een ontzaggelijke zaak. Niet uit een gevoel van nu. Nee. Maar om eens te zeggen. Waar ben je nu eigenlijk mee bezig? En ik weet. Dat mijn onderwijs talrijke lessen bevat. Maar toch. Toch denk ik. Als je dat nou eens vanavond aangezegd werd, En dat nou vanuit God vandaan. Wat mooie verhalen. Daar hebt u niks aan. Maar eens eerlijk. Van hoofd tot hoofd. Zeg, jongens, meisjes, waar ben je mee bezig? En vaders en moeders, waar bent u mee bezig? Was het doel van je leven? Waar pruiten die daden van je leven uit voort? En dan geloof ik dat dat een les is... ...die ook in het leven van godskeurlingen gekend is. Want ook zij in de uitleving van hun natuur staat... ...voor hun bekering... En wat kan een mens anders dan uitleven dan zijn natuurstaat? Door de Heers bepaald te worden. Daar ben je toch mee bezig. En mensen dan eerlijk gemaakt door God en voor God die schoolbrief te eigenen. En ermee onder God te komen. En dit wil ik u duidelijk maken. Want die schoolbrief. Die David nu gaat uitreiken, Die zal ook nu zo niet onder God brengen. En dan ben ik nog altijd eens. Over die twee ontzaggelijke onderscheiden zaken. Namelijk deze. Dat overtuiging. Zonder de zaligmakende overbuiging. Die jongens aan de zijde van God zet. Geen cent verder komen. Daarom deze ingrijpende boodschap. Wat heb ik je misdaan? Waarmee heb ik je vermoeid? En hij zeide, waarom vervolgt mijn heer zijn knecht al zo achterna? Wat heb ik gedaan? Wat kwaad is er in, mijn, in uw hand. En dan, dan wordt er iets in dit onderwijs ons geleerd. ...waar we eens heel sterkjes over mogen denken. En nu, mijn Heer Koning, hoor je... ...David heeft nog altijd precies waar die staan moet... ...tegenover die hij straks de gezalfde zal noemen. Zolang God hem niet afgezet heeft... ...zal David er niet aan meehelpen. Maar als we een zaak in God kwijt zijn... ...dan blijf je daar met je vingers van tussen. Onthoudt u dat... Je hoort zo vaak zeggen, ik ben tegen God kwijtgereikt. Nou, nou. Maar hier wordt dat nu eens beleefd. In het leven van deze man naar Gods ex. Mijn heer koning, horen nu toch. Naar de woorden zijn knechts. En toen ik zit te denken. Indien de Heere u tegen mij aanport. Ja. Dus wat zegt hij nu? Je achtervolgt me. Je jaagt me na. Je openbaart het in een bitterheid die maar niet ophoudt. En zegt, zo mag ik je nou eens wat vragen? Is dat nou van God of niet? Is dat geen waar je nou bezig bent? Is dat onder de drijving van Gods geest? Is het de Heer die je daartoe een opdracht gegeven heeft? Ben je bezig met een zaak die God op je gelegd heeft om die uit te voeren? Dus ben je met een zaak bezig die je in de gehoorzaamheid van Gods bevel doet? Of eenvoudiger tegen u te zeggen, is het van God of niet? Nou, nou, als we zo ons leven eens op een rijtje gingen zetten, en al onze denken doen, laten en breidt u dat maar uit, is met diezelfde vraag zouden benaderen. Waar we nu mee bezig zijn, is dat dan van God? Is dat uit God? En dan het getuigen inderdaad. Want dan moet u luisteren waarom dat hij het zegt. Indien de Heere u tegen mij aanpoort, laat hem dan het spijs of rieken. Maar indien het een mensenkinderen zijn, zo zijn zij vervloekt. En nu wordt ons in de tekst die we doornemen vanavond niet alleen die schoolbrief voorgelegd, maar ook gezegd, waar we mee bezig zijn is dat van God. En als dat van God is, dan moet je er ook mee voor God durven komen. Hij zegt, koning, zo, in een heilige uitdaging, dan zou je het spijsoffer bij de Heer kunnen brengen. En dan is dat natuurlijk vanzelfsprekend, dan kan ik dan niet onderuit, om dan eens heel even uw aandacht te vragen voor de betekenis van het spijs offer. Indien het van God is, dan kun je ermee bij God komen. En indien het van mensen is, dan kun je er niet mee bij God komen. En wat was dan de inhoud van het spijs Heel kort slechts dat werd gebracht wanneer er dankofferen gebracht werden. Ze hadden altijd te maken met een bepaalde gebeurtenis. <tossimus> men kende ze op de Pasen en men kende ze op Pinksteren. Maar dat had te maken dat men dan met zijn zaken bij God kwam. Ik zal het dankaltaar doen roken... En dat was gemengd met broden die gebakken waren met ongezuurd meel. Dat waren broden die mochten niet gemengd worden met enige spijzen, nog met homing. Dat waren broden die mochten niet gebakken worden met een mengsel van meel. Daarmee was dat een teken van een rijnoffer, ongezuurd. En heiligd voor de Heer gebracht. En als de offeraar daarmee bij God kwam. dan kon hij zeggen: Heer. Het is een rein gebeuren. En ik roep u tot een getuige. wanneer ik u het spijs opbreng: dat het de zaak is van eerlijkheid, van reinheid, van volmaaktheid. Durf u zo. Met het spijsoffer bij God te komen. Durf je naar de heren toe. En durf je nu te zeggen. Heren hier sta ik. En ik ben op jacht naar David. En ik zal hem aan de wand spitten. Want het heb u tegen hem gezegd. En komt er nu maar voor mijn aangezegd. Durf jij dat zo? Mag ik het zo zeggen. Je hoort van zoveel dingen. Zoveel de terreinen van het leven. kunnen we ermee bij God komen? En kan je tegen de Heere zeggen: Heer, hier sta ik voor uw aangezicht. en alle reinheid en Dat zegt David dan toch En zo niet, zegt hij: Als dat niet zo is, indien het mensenkinderen zijn. Indien die gedreven wordt door de geest uit de afgrond. Want het is één van twee. het is van God of het is niet van God. Als u nu je eigen leven er eens na zou leggen, en datgene wat we menen te bezitten op reis naar de grote eeuwigheid, van God of niet van God, kunnen we zeggen, heren, u was het, de eerste, u bent begonnen. U was het, die men een hout toeriep. U was het die door uw lieve geest me schuldenaar maakte? U was het die me uitdreef uit alle waardigheid en verdiensten? U was het die plaats maakte voor hem die waarlijk Israël losser is? Vragen. Of is het alleen maar onder de drijving van mensen. Waardoor we werkzaam zijn en activiteiten ontwikkelen. En daar heeft David dit van gezegd. En daar staat hij, zou. Een ontwapende zou. Een beschaamde zou. En daar staat David. Hij zegt. O Heer koning. Indien de Heer u tegen me aanpoort. Laat hem het spijsoffer maar rieken. Maar indien het mensenkinderen kinderen zijn. Zo zij zij vervloekt voor het aangezicht de zere. Terwijl ze mij heden verstoten hebben. Hij zegt dan ben je met iets bezig waar de vloek gods op rust. En wat beduidt het dan? Want zegt hij daardoor, doordat je me opgejaagd hebt, later zal hij spreken dat hij opgejaagd is als een onrein insect, dan heeft de duivel maar één doel ermee bereikt. En één doel voor ogen. En wat is dat doel dan dat... De satana streeft... en waar Saul de uitvoerder van is... wel deze... terwijl ze mij heden... van voor het aangezicht des heren... verstoten hebben. Dat wil zeggen... me verwijderd hebben... van de eredienst... me gescheiden hebben... om op te gaan... met het erfdeel des heren... als een middel van de hel... Me uitgedreven hebben uit de gemeenschap van Gods kinderen. En men also in eenzaamheid doet dwalen. En dan mag ik dit in de tijd waarin we leven. Toch wel eens eerlijk met u doornemen. Hoeveelen worden door de drijving van allerlei situaties. Losgemaakt van God en van zijn inzettingen. Hoeveel van onze jonge mensen worden afgetrokken van het gaan naar Gods huis, Van het verzuimen van de kategorisatie. Hun plaats leeg laten in de inzettingen. Hoeveel ouders die de inzettingen niet bezoeken. van al die plekjes die leeg zijn daarna. Is dat van de hemel denk je ...kinderen hier niet zijn... ...de Van de Nijmol. Gaat het eens onderzoeken... ...kun je vanavond... zegt David, in het licht van dit beeld... ...de Heer het spijsoffer brengen... ...en zeggen Heer, hier sta ik... ...rein voor uw aangezicht... ...begrijp je wat een schuld... ...dat we op ons laden... ...en het loslaten... En het verwijderd blijven van de openbare eredienst. Zo heeft David zo zijn schoolbrief uitgereikt. En gezegd. Terwijl ze me heden verstoten dat ik niet vastgehag mag blijven aan het erfdeel des Heeren. Ja, zeggen die. Ga heen en gaat andere goden dienen. Het doel van de hel. Om ons los te maken van de eenvoudige, door God geleerde en door Gods kinderen geoefende bevindelijke waarheid. Dan komen andere godsdiensten. En die vind je niet alleen op voetbal Of in de bioscoop of in de disco. Dat ligt veel dichter bij huis. Ja, een schoolbrief die uitgereikt wordt. En dat adresseer ze nog niet aan een ander. En zet er nog geen ander adres op in uw gedachten. Maar neemt het mij vanavond op weg naar die ontzaglijke eeuwigheid. God werkt in de weg van zijn woord. In de weg van de middelen. Het is Gods bevel dat hij zijn gemeente gegeven heeft. En dan, dan moet zo gelangd worden... Daarom noem ik dat, dat zou betuigt. aan Davens schuld. Toen zei de zou, en dan gaan we luisteren. En onze oren wagen wij het openzetten. Wat zal deze man zeggen op de uitreiking van die schuld? Want hij weet dat hij het spijs over de heren niet brengen kan. Dat weet hij wel. En dan moet u luisteren, mensen. Dan zegt hij. Ik heb gezondig. Ja. Ik heb gezondig. Maar dat staat niet. Tegen de hemel en voor u. Nee nee. Dit is niet de beleidenis. Die eenmaal die verloren zoon beleed. Toen u bij de zwijnen trocht de schoolbrief van de hemel ontving. En bij de zwijnen draf. Tot zichzelf kwam. En zijn leven open gescheurd werd voor God. En hij stond met een geopende schuldbrief. Die hem toonde de scheidbrief die hij gemaakt had. En met die doorleving van die scheidbrief. Hoor je goed wat ik zeg? Een schuldbrief. Die jongens de scheidbrief doet kennen. Ja. Ik heb gezondigd. Tegen de hemel en tegen u. En ik ben niet meer waard om een zoon genaamd te worden. Ja die ingrijpende. En toch zo wonderlijke zoete beleiden. Van een mensenkind die het voor God opgegeven heeft. Maar daar was zo niet gekomen. Nee u wel. Ik heb het ook wel eens op moeten geven. Hij zegt ik heb gezondigd. En door de algemene overreding van zijn conscientie is deze man tot een schuldbeleiden gekomen. Dat kan. Daar zou ik natuurlijk de voorbeelden uit de schrift kunnen gaan opdiepen. En je naar verschillende situaties wijzen. Van mensen die dat ook geroepen hebben. Ik heb een gezondigd. Kain. Heza. Achal. Noem ze maar op mensen. Ze hebben het allemaal uitgeroepen. Ik heb gezondigd. Maar. Maar ik heb gezondigd. Daar staat niet achter. Wat die verloren zoon mocht zeggen. Tegen de hemel. En tegen u. Tegen God gezondigd te hebben. Mag ik dat erbij halen? Dan zou u zeggen doodwenen mensen. Want dan zal je leren dat uw zonde u van God gescheiden heeft. En het waarachtige godsgemis in de inleving van de ziel. Die ontneemt de mens alle levensvreugde. Echt waar hoor. Oh. Nou lig je in de binnenkamer te kruipen naar God. Onbekeerd. Onbekeerd. Onbekeerd. We hebben het zo vaak over de beginsel van het leven. Je krijgt het nog alles over je heen, ja. Dat het allemaal over het bloed gaat. En over het lam gaat, zekerlijk. Maar er is wel een begin uit God. En dat begin uit God moet je maar niet overslaan, mens. Ik heb gezondigd. De algemene belijdenis van een overtuigde conscientie, die niet. bogen werd. Want dan komt dat mensenkind bij de hemel terecht. Waar komt zo terecht? Voor wat? Voor wat? Mijn schuldbeleiden is. Maar als ik dat er nu eens tegenover stellen zou. Hoor je de werkzaamheden van het hart van een huichelaar? Als dat zo is. Ik heb gezondigd en nu moet je eens luisteren. Mijn zoon David. Zou die gemeend hebben? Als hij zegt: keer weder, mijn zoon David. Ja, de deur is voor je open. Kom terug. Zou je de plaats geven die je had? Ik maak je weer overste, je krijgt weer sterren en strepen. Ik geef je je huis weer. Als moet geef ik je vrouw terug. Het leven van voorheen. Kom terug. Ik zal je herstellen. En je geven wat je kwijt bent. Ach mensen. De Heer heeft een volk meer te geven. Dan zou kan beloven. De Heer heeft een volk meer voor te stellen. Dan de hel die je kan beloven. Weet je. Terug. En David die kijkt dwars door dit beleiden van deze sal heer. Ketel, dat heeft hij voor die tijd nog nooit gezegd. Ik dacht in de overdenking van de waarheid. Een schoolbeleiden is met voorwaarden. Hij wil er best wat aan doen om het weer te herstellen. Ja maar, dat doen Gods kinderen toch ook. Die worden toch ook werkzaam gemaakt met de breuk. En die hebben toch ook in de begeerte van haar hart om die weg te gaan. Die verloren zoon die ging toch maar terug. Jazeker. Jazeker. Uit de trekkingen gods en uit de liefde van de ziel. En in de begeerte omdat ze God niet kwijt konden. Maar voor Saul is dat alleen maar een voorstel. Om een beschuldigde conscientie tegemoet te komen. Dat kan. Een mens kan met een beschuldigde consciëntie en elend komen hoor. Mijn zoon David. Ik zal u geen kwaad meer doen. Dus dat beleidt hij toch wel. Dat hij heel veel kwaad gedaan heeft. Maar nou zal ik het echt niet meer doen. Vertrouw me er maar op. Ik zal je terugbrengen want zie je. Ik, ik zie best wat er gebeurd is. Want... Mijn ziel is deze dag dierbaar geweest in uw ogen. Oh, zegt hij, ik zie het wel. Het was dicht bij de dood. En, en daar heb u voor gezorgd dat ik nog leef. En dat zal David straks op zijn plaats zetten. Ja. Hij zegt, het leven David, dat was nu in je hand. En dat zal David straks op zijn plaats zetten. Nee, zal hij zeggen, koning. Zo is het niet. Je hebt er een heel verkeerde kerk op. En dan... Uh, Gaat hij nog wat zeggen. Ik heb dwaaselig gedaan. En ik heb zeer grotelijks gedwaasd. Wat, wat een beleidenis mensen. Ik ben zondig. Ik wil de zaak herstellen. Ik heb het verkeerd gedaan. Ja, en ik heb dwaaselig gehandeld. En, uh, en bovendien dan zegt hij. Ik heb nog gedwaald ook in alles. Nou, had je toch zulke beleidenissen op huisbezoek, tegenkomt zeg. En ze zeggen tegen je dom en dan moet je eens luisteren of tegen die ouderlingen. Ik ben een grote zonde, hoor. ik heb het allemaal verkeerd gedaan. Ik ben zo dwaas bezig geweest. Je zou er bijna door beroerd worden. Maar, maar dwaaselijk gedaan in de vrucht is nog wat anders dan door God een dwaas gemaakt worden. Want die kerk heeft niet alleen dwaaselijk gehandeld, maar die wordt door God dwaas gemaakt. In de stand van de leven. om ontdekt te worden dat de wortel van de bestaan verkeerd is. Het is niet een misstap geweest. Het is niet maar eens iets wat ondoordacht gebeurde. Nee, het is de geest van de genade. die de, eerlijk de ploeg een beetje dieper komt te zetten. Ook als hier gezegd wordt. Ik heb zeer grotelijks gedwaald. Maar dan bedoelt. dan bedoelt Saul in de zaak met David. Wanneer heeft hij het niet over zijn hart te leven? Hoewel... hoewel Gods kinderen dat ook nog alles moeten zeggen, denk ik. Niet? Dat ze gedwaald hebben. Zeg, wat dwaalde Peter is, Wat dwaalde Peter toen hij tegen de Here zei... Dat zou je geen zins geschieden. Wat dwaalde hij? Want toen zag je helemaal niet dat hij door bloed gekocht moest worden. Toen dacht hij met de beledenis... ...voor de rechtshandeling zich overeind te kunnen houden. Want je had het toch maar beleden. Je bent de Christus, de levende gods. En toen de Heer de grond van wegnam... ...en kwam te wijzen dat de zon mensen sterven moest... ...en dacht dat die schuldbelijdenis een verzoening moest komen... ...kijk, en dan denk ik dat we precies op de plaats zijn. De algemene schuldbelijdenis probeert altijd met zichzelf... En door daden in het reine te komen. Maar de door God uitgereikte scheid en schuldbrief. Daar komt de kerk altijd op de plaats dat er een weg van verzoening noodzakelijk is. En dat ze nu David in zijn antwoord ons duidelijk gaan maken. Gaat u maar eens luisteren. Het is zo simpel mensen. De kerk die gaat leren dat de weg van verlossing door hun niet gevonden wordt. En dat de verlosser een grote verborgenheid is. En het nieuwe leven dat handzaaf zich niet met een uitwendige schoolbeleiden is. Want achter schoolbeleiden moet een verzoening gebeuren. En dat gaat David aan nou duidelijk maken. Zie je, daarom komt dat nieuwe leven onder de leiding van de heilige geest vroeg of laat als een verloren mens bij zondag 5 terecht of later in de oefening van de genade bij zondag 23 daar was de doorleefde schoolbeleiden en de doorleefde afstand na de malwij, naar het rechtvaardig oordeel gods tijdelijk en eeuwige straffen verdiend hebben is er nog een middel maar hoe je wat doet, zal doet zo die gaat het middel zelf aanwijzen maar de kerk, die weet het niet. Is er nog een middel om die zo welverdiende straf te ontgaan. Dus met schoolbeleiden en niet strafwaardig zijn. Is werk, is algemeen werk. Of u het aanvaardt of niet. Schoolbeleiden is zonder ons vondenswaardig voor God te zijn. Is algemeen overtuiging. Waar een mens dan wel op een zekere moment over Jezus kan praten en over verlossing. Maar zonder ons volgenswaardig zijn voor God. Kan er geen ruimte komen in het werk van de middelaar. Zo hebben Gods kinderen het geleerd. Ik hoop niet dat je het moeilijk vindt. David gaat het ons verklaren. Geef eens een versje zingen. 33 het negende vers, ja, een paard, moet eindelijk sneven. Hoe snel het draaft op oorlogsveld, kan niemand de overwinning geven. Zijn grote sterkte baat geen held. Nee, de Heer daar heren doet ons triomferen. Hij geducht in macht, laat welk gunstig gade, die op zijn genade in benauwdheid wacht. 9 van 33 De schoolbeleidenis van Saul is te kort. Waarom? Spreek het je aan. En zeggen ze van binnen. Jouw bekering. Naar die schoolbeleidenis van Saul. En jouw zielverwerringen zijn nooit verder gekomen dan Saul. Is het waar? Hè? Moet je schoen luisteren. Waar gaat de ware schoolbeleidenis altijd mee gepaard met het gevoel dat de herstelling noodzakelijk is en die herstelling die verwekt in de ziel werkzaamheden naar God, om God hoe komt dat? dat komt vanwege de trekkende liefde van God en die trekkende liefde van God die wil niet alleen die zon daar als zonder hebben. Maar die wil die zon daar weer in zijn gunst en in zijn gemeenschap herstellen. Het is God niet te doen alleen om de mens zonder te maken. Maar het is God, de mens te, doen. Het is God te doen om die mens weer in zijn gemeenschap te herstellen. En daarom is de doorleefde schuldbeleidenis altijd zo eenvoudig vast te stellen. Want die ziel die kan niet meer buiten God. Davids antwoord is dan ook niet onduidelijk. Hoor maar, toen antwoordde David. Koning, je rijd je spies. En die rijd je watervlessen. Komt het maar halen. Hij geeft geen antwoord op dit schoolbeleiden. Hij zegt niet, koning, ik kom. En uh, ik kom even die spies bij je terugbrengen. En even later vliegt David zo om zijn hals. Nee, nee, nee. Nee, zo gaat het niet. Komt die spies maar aan. Je reed je wapen terug zo. En je reed je fles terug. Ik kan met jouw wapens geen kand uit. En met jouw werktuigjes kan ik geen kand uit. Neem dat maar terug. En. En boven dit alles, laat een van die jongens het maar komen halen. Ja. Die wilde mij toch komen halen? Dat was toch jouw opdracht, we gaan hem zoeken. Wel nu, dan mag hij jouw wapen komen halen. Begrijp je? En dat probeert het dan maar verder. En nou luisteren koning. En de heren. die vergelden in zijn gerechtigheid en zijn getrouwheid. En wat doet hij nu? Dan zegt je Kijk, s'avonds, zo. nog staan we straks voor God. Voor de rechter van hemel en aarde. Voor de koning van de koningen. En dan zal er een gerechtigheid gesteld worden. En dan zal de Heer gaan richten naar de gerechtigheid en naar de getrouwheid. Ja, de Heer had me. in je hand gegeven, zeker. Nee, ik heb dat niet gedaan. Ik was het niet die je spaarde, maar de Heer. En daar heb ik geleerd dat ik genoeg aan God heb. En nu straks koning, zal ik er staan voor God. Jij met je vermeende gerechtigheid en ik met mijn gerechtigheid. Maar dan niet een gerechtigheid die opkomt uit het vlees, maar een gerechtigheid die uit God in Christus is. En toen heb ik gedacht, mens. Nee, David is zo niet om zijn hals gevlogen. Weet je waarom nu? Omdat het getuigenis dat hij, daar, dat hij daar beluistert. Niet gepaard is met de zalving van Gods heilige geest. Ik geloof, en dat mag misschien in deze tijd wel wat gestipuleerd worden. Zoveel verenigingen en zoveel overnamen. En zoveel blijdschap. Maar ik zeg u, als God genade verheerlijkt. En er komt daarvan een getuigenis in het hart van Gods Zware kinderen op aarde. Dan smeet de Heere een zoete verborgen band. Die vanuit God vandaan tussen Gods kinderen gelegd wordt. Ik hoorde vroeger wel eens zeggen. Dat volk krijgt elkaar van de nemen, En dat volk ontmoet elkaar in de nemen, En dat volk dat heeft van de hemel elkaar nooit meer losgelaten. Dat zijn banden van God vandaan. En die banden die zijn hier nooit geweest. En die zullen daar ook niet komen. En nou geloof ik. Nou geloof ik dat dat een wonder gaat worden. Als de Heer in de breuk van het leven je over de wereld doet gaan. En je mag ervaren dat in het hart van Gods kinderen een overname gevonden wordt. Weet je wat ze dan van binnen zeggen? Is het echt waar, Heer. Ik heb een plekje gekregen bij u. En ik heb een plekje bij je volk gekregen. Wat een wonder, Heer. Voor Gods aangezicht staan we met een gerechtigheid. En dat is dat heilige. Dat wonderlijke. En dat mystieke leven, ik ben een vriend en ik ben een metgezel van allen die uw naam ooit moedig vrezen. Ik heb de gezelschappen meegemaakt, soms van vijftig, zestig mensen. En niet iedereen sprak er. En die achteraan zaten, die hebben niks anders als geluisterd. Maar ze werden verklaard in de gesprekken die er gevoerd werden. Dan vraag ik vandaag en de dag. Me nog altijd nog maar af. Waar God het getuigenis niet geeft. Kan er geen overname gevonden worden. En hier ligt de is van Saul. Zo, zo duidelijk bij David. Dat het niet de is van het ware leven is. Hij zegt. De Heere dan zal een iederlijk zijn gerechtigheid uh, vergelden. En zijn getrouwheid. Want die weet. Getrouw te zijn aan. En ook dat vraagt aandacht. Dan mag toch wel in de Bijbel lezen. Zijn we nog getrouw aan de waarheid? Zijn we nog getrouw aan de leidingen? Die God door alle tijden en eeuwen met zijn kerk gehouden heeft. Geloven we nog wat je hier en daar nog wel eens tegenkomt. In de nagelaten geschriften. en de prediking van de ouden. ...en hun levensgeschiedenissen... ...dat dat de leidingen zijn... ...die God met zijn kinderen houdt. En mag ik daar dan een vraag naast plaatsen? En ben je in het lezen van deze... ...nog wel eens in de binnenkamer... ...in tranen uitgebarsten ...en gezegd, oh god, dat is mijn leven. Dat is mijn leven. Daar heb ik aansluiting bij. Dat is van de nemen. En dat je in zulke momenten... ...je wel eens in God verblijdt hebt... Daar zeg als dat het leven is, dan ben ik er geen vreemdeling van. Getrouwheid, is dat niet de breuk van onze tijd? Zijn we niet groot geworden? Hebben we niet tientallen deputaatschappen? Hebben we niet een uitgebreid zendingsstel? Hebben we niet een machtig evangelisatieapparaat? We doen zelfs kinder kinderevangelisatie zeg. En het leven. Het leven van de genade en de leidingen die God met zijn kinderen nou Hebben we twee zijn prijs gegeven voor de vorm. Ja, maar dat zeg ik niet dat hardigheid hoor. Want mijn ziel schreeuwt er onder mensen. Daarvoor heb ik te veel van de ouden meegemaakt en ontmoet. Wat het leven uit God in waarheid is, straks staan we voor God en zijn heilige rechtvaardigheid. En zullen we dan getrouw zijn gebleven. En dan, aan mijn hand zegt hij, zal niet uitgaan naar jouw zo. Want je bent toch een gezoofde. Hij blijft met mijn vingers van de ambtelijke dienst af. En dan, en dan gebeurt er wat. Gelijk, gelijk deze dagen uw ziel in mijn ogen groot geacht is, zo ervaar ik, o oh Saul, en dat is de kracht van mijn leven, dat mijn ziel in de ogen van God dierbaar geweest is. Dat zijn die hoogte van het geloofsleven, waarvan hij voelt dat de vijand ver komen kan, maar niet verder dan dat God wil. Ik heb gedacht, mensen, wat de aanslagen zijn er al geweest door de loop van de eeuwen, op God en op zijn volk en op de ambten. Zij die rusteloze mijn val, reed en reedelmoedig zoeken. En Gods kinderen, ze weten het. Maar hier zegt David de man naar Gods hart. En voorwaar. Daar heeft de vijand boog en schild en vuur pijlen Op verspuld. Hij zegt. Mijn ziel is in de ogen des heren groot geacht geweest. O die ware geloofsbeleidenis. Al ging je door het water. Het zou je niet overstromen. Al ging je door het vuur. Het zal je niet aantasten. Mensen, ik denk aan december in 1954, toen de Heer met alle bescheidenheid mijn ziel vrijmaakte. En ik voor God stond en de Heer me voorkwam met die waarheid. En wat de Heer tot op deze dag bevestigd heeft, al ging je door het water. Zal je niet overstromen. En dan ging je door het vuur. Het zal je niet aantasten. Ik heb u bij uw naam geroepen. En gezegd te mij. En ik heb gezongen. in God verblijft. En dan sta ik er zoveel jaren achter. En heus ik durf u te zeggen. Dat ik de tijden gekend heb. Dan onder de preekstoel stond. En dat de Heerde me er steeds weer naar wijst. Weet je het nog wat ik je gezegd heb. Al ging je door het water. O, wat hebben ze die schutten scherpelijk geschoten. En wat hebben ze gehaat. Maar Jacob kon zeggen van Jozef. Maar uw boog is in stevigheid gebleven. En uw handen zijn gesterkt geworden door de machtige Jacobs. Ja, mijn ziel was dierbaar. Hoor je, volk van God. De ziel van zijn kinderen is dierbaar in de ogen van de levende God. En dan, ja dan komt de scheiding. Hij verlost ze uit alle nood. En dan kan Saul daar niet meer blijven. Gezegend zijt. Ge mijn zoon David voor de derde keer gezegend. Hij zegt niet waarin dat hij gezegend heeft. Want daar heeft hij geen licht in. Hij zegt ook, hij zal het gewisselijk doen. Ja, wat zal die gewisselijk doen? Wel, God staat voor zijn eigen werking en voor zijn eigen volking. En bij alles wat er gebeurt, want die zeden moet je door. En die vlammen, die zijn er nu eenvoudig. Maar er zullen, als op Mozes B, wanneer u pad loopt door de zee, geen golven overstromen. Die kerk, die gaat binnen. Ik lees. Je ge zult gewisselijk de overhang hebben. En dan. Dan komt er een scheiding. Zou. Heeft David nooit meer gezien. En David zou niet meer. Een man met zo'n grote schuldbeleid. Met, maar die is zijn eigen weg gegaan. Staat er. Oh wat is Gods woord toch wonderlijk. Zou keerde naar zijn eigen plaats ja. naar zijn eigen soldaat hé hey, hoor je dat schoolbeleidenis zonder keus niet waar is want als die schoolbeleidenis het God geweest was dan had hij tegen David gezegd ik stuur mijn jongen niet op ik kom wel kom wel naar jou toe want ik wil liever met dat kleine hoopje van jou leven dan met die 3000 soldaten die ik meegebracht heb in Gidea nee nee nee een is zonder keus. Dan had Rut in Moab gebleven. En Mozes in Egypte. Maar een is zonder keus. Ik zie en zal ik eerder weder naar zijn plaats. Hij is rustig naar zijn soldaten teruggegaan. En heeft zijn spees laten halen. En is later weer naar Sibia, Gibeah, Saul gegaan. En is gewoon doorgegaan. alsof er niks gebeurd is. Schuldbelijdenis zonder keus. Ik lees van David ook iets. Toen ging David op zijn weg. Niet naar zijn plaats, maar de weg die God hem gesteld had. De toezeggingen van Saul hebben hem niet kunnen bekoren. De schuldbeleidnis van Saul heeft hem ook niet bewogen. Hij heeft genoeg aan zijn God. Toen heeft David gezongen. O wonder. Ik lag en sliep gerust. Van z'n heren trouw bewust. Tot ik verkwikt ontwaakte want God was aan mijn zij. En hij ondersteunde mij in dat leed dat me geen enkele woorden sluit. Bij de overdenking... Van de geschiedenis van David komen er ontzaggelijke lessen naar ons toe. We hebben nu 50 maal in de bijbellezing u aangewezen naar David. Het is de vijftigste bijbellezing. En het is precies 1700 keer geleden dat ik intrepreekte preekte. In mijn eerste preekte, het is vandaag 1700 dienst. En wat heeft het nou afgeworpen voor u... En voor mij, ik heb je op de fluit gespeeld heb je gedanst heb je klaagliederen gezongen geweest we hebben getracht de lijnen te trekken te separeren tussen dood en leven tussen waar en leugen tussen ontdekking en overbuiging tussen de leidingen die God met zijn kinderen voor voorwaar, Gods weg is in de zee en zijn pad is door grote waters zijn voetstappen. Ze worden niet gekend. En weet je. David door koningen. Zoar als hij de voetstappen gedrukt heeft van hem. Die in alles is voorgegaan. En die tot zijn jongeren gezegd heeft. Wij gaan heen naar Jeruzalem. Al zo. Al zo. Is hij slechts een exempel. Van hem. Die uit zijn lendenen zou voorkomen. Later. Zou Davids grote zoon. Aan de fariseeën een vraag stellen. Van wie heeft David gesproken als hij sprak van zijn here en zijn zoon? En ze zeiden, wij weten het niet. Ze konden met hun verstand dat geheim niet doorgronden. Namelijk dat geheim van eeuwig bloeit die gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Amen. Heer, we hebben een heel ingrijpend deel in het leven van David overdacht. In de woestijn van Zeph, waar we voor de derde maal een ogenblik mochten vertoeven, kwam het afscheid tussen Saul en David. En wat een wonder, heeren. David ging zijn weg, Saul naar zijn plaats. Een vernederde zou we bedenken, een verootmoedigde zou. Maar hij heeft niet de kant gekozen van dat arme, bestreden volk. Hij kende de louteringen van het leven niet, heeft ze ook niet begeerd. Hij heeft zijn spied laten halen en is teruggekeerd aan zijn tent. En daar verging de weg, de weg van het vreemdelingschap, dat uiteindelijk toch eindigen zou. ...en de zalving... ...omdat het een werk gods was... ...dat we het zouden begrijpen... ...deze wonderlijke leidingen... ...die u houdt... ...tot onderscheiding in het leven... der genade... ...maar ook tot vertroosting van een erfdeel... ...die door veel verdrukkingen... ...zal moeten ingaan... ...waarvan staat geschreven... ...en ze komen allen... ...uit die grote verdrukking... ...maar ook dat ze hun kleding... ...gewassen hebben in het bloed... Wil ons verder leiden over de wegen die we gaan moeten ieder tot het zijne. Bewaar ons voor een onverwachte, onverzoende dood. Doe ons in uw gunst delen, heilig de prediking, tot bekering en tot verklaring van het leven dat het u is en dat om Jezus wil. Amen. Wij zingen onze slotsang uit 66. Daarvan het vierde vers. Het vierde van 66. Loof, loof, de heren, de legers scharen. O volken, hef de lofzang aan. Hij wil ons in het leven sparen, ons hoeden op de stijlste paan. wankelen, onze voet bevrijden. Gij hebt ons voor een tijd bedroefd. En ons geloten door het lijden. Gelijk het zilver wordt beproefd. Het vierde van 66. Thank Heen in vrede en ontvang de zegen des heren. De genade van den Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heilige Geestes, zij met u allen. Amen.